بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.أما بعد، في اليوم نتعامل مع الآيات. نحن نتعامل مع الآيات. نحن نتعامل مع الآيات. نحن نتعامل مع الآيات. نحن نتعامل مع الآيات. نحن نتعامل مع الآيات. نحن نتعامل مع Hij zegt, de mostachabet van het gebed zijn er meer dan dertig. Maar het probleem is, hij noemt ze niet allemaal. En een van de belangrijke noemt hij ook niet. Maar als we erbij zijn, dan zal ik dit vermelden. Hij zegt, mustahabbat van salat ziet er al een paar vadelaten. de eerste fadila. Dus hij noemt het fadila. hij noemt het mostachab, hij noemt het Kiraat de ma'moom met imam in de salat Dus In de stille gebeden, Dus het gebed Jamaa, dus achter de imam Als het van de gebeden is Dan is het mijn doel Dat de ma'moom, dus diegene die achter de imam bidt Dat hij voor zichzelf ook reciteert Dus hij dat hij de fatiha reciteert en de Sura. Of wat daar gelijk aan is. Uh, en hij zegt. Het is mijn doop voor hem. Dus het is een extra mijn Dat hij zichzelf hoort. Dus dit geldt voor de man. Voor de vrouw niet. Als hij dat doet. Met de intentie. Om uh, zich te bevrijden. Uit de meningsverschil. Tussen Imam Malik en Imam Sevii zoals uh, bijvoorbeeld het is macro in onze misbbed om Bismillah te zeggen als je gaat registreren, als je gaat registreren. Bismillah. Maar imam de mezelle heeft gezegd als uh, een servier achter mij bidt en ik reis of uh, buiten dat. Dan, ik reciteer die besmeunen voor de zekerheid, want dan is het geldig in mijn en geldig in de medder van mijn CVE. en zo heb ik mezelf bevrijd uit de meningsverschil. En daarom zegt hij, als jij, het is, het is mijn doel om, uh, voor de man, dat hij, dus de maximum van uh, stil reciteren, dat hij, als hij dat doet met de intentie om zich te bevrijden uit de met CVE. Uh, rahimahullah, dan is het mijn doel. Uh, tweede uh, tweede fadila is je handen opheffen ter hoogte van je schouders in, in de vorm van een nabiz een nabiz is zo, ik ga even de camera aandoen uh, Nebis is dit. Dit is Nebis. Dus alsof je uh, laat iets los. Je zegt ik ben vrij van dit. Niet ik ben vrij van uh, dit. Maar dus Je laat alles los van de dunia. Omdat je in bed gaat. Maar er is een andere hoor die zegt. Als de wahid. Dus iemand uit angst. En dan doe je hem zo. Allahu Akbar. Dus dan doe je, je handen zo. En er is een die zegt zo. Allahu Akbar. Ja, deze heeft niet genoemd. Maar de twee methoden zijn zo en dit. Ter hoogte van je schouder. Dus niet hier, maar hier. Dus dat is de, uh, de vorm van een biertje. Hij zegt, je, de top van je vingers gericht naar de hemel. En dit doe je als je Takbirat al-Ihram zegt, alleen in deze uh, positie zeg je dat. Dus alleen als je Takbirat al-Ihram doet, dan uh, hef je je hand op. Niet daarvoor en niet in andere posities, dus niet als je lokoor gaat doen of als je terugkomt van lokoor. Dus het is mijn doel. Om je hand op te heffen. Alleen als je het kwit lehram zegt. Niet als je naar wakur gaat. Of terugkomt van wakur. En hij zegt. Uh, ze moeten gelijk staan aan je schouders. En ze moeten niet bedekt zijn. Dus dat je ze niet onder je, dus je mouw erover heen. Waarom moeten ze niet bedekt zijn? Omdat dat. Uh, als, ze niet, uh, als ze niet bedekt zijn, dan duiden ze op dat jij actief wilt bidden. Met dat je gemotiveerd bent. En dat je niet van diegenen bent die bekritiseerd zijn door Allah subhanahu wa ta'ala toen hij zei... ...en als zij gaan bidden, dan staan zij op met luiheid. Met luiheid, dus als ze, ze gaan bidden, als ze gedwongen worden helemaal niet gemotiveerd. Dus het bedekken van de handen duidt op dat je niet gemotiveerd bent. En daarom moet je je handen niet bedekken. Dat is de Mendoob. Hij zegt zo ook als je tekbeert, als je, je handen opheft uh, en je zegt ik al-Ihram dat je ze dan met terwijl je ze naar beneden doet doe je Tekbeet al Ja? Dat je ze niet met kracht naar beneden laat vallen. Of duwt. Maar dat je rustig je, je, je handen naar beneden doet. Want dat duidt op dat je khushu hebt. Als je het zo rustig doet, dan, dan, dan duidt dat op dat je khushu hebt. Dus je zegt... Je zegt, de al-Ihram, en je, terwijl je, dus je, begint met het zeggen van de al-Ihram, ja, je begint met het zeggen van de al-Ihram, ja, ook niet bedek, en, en, je hebt je handen tegelijk, dus wanneer je begint met tekweert al-Ihram, ja, alhamdulillah, dus als je je handen hebt, Nee, je, je heft je handen op tegelijk als je begint met de creëren el-ihram. En je laat zakken. Zodra je klaar bent. En dan laat je ze met rust. Zakken. En dan zegt hij, laat je ze zakken aan die zijkant. Dus hier laat hij eigenlijk al zien dat je seddelen moet doen. Dus dat je niet je... Je, je rechterhand op je linkerhand zet. Nee, hij zegt, je hebt het weer aan. En dan leg je ze, uh, laat je ze hangen aan de, bij de zijkant van je, dus aan de zijkant van je lichaam. Maar hij spreekt er niet expliciet over het zetten. In dit hele boek. Maar dat gaan we later behandelen als we klaar zijn. Hij zegt, van de... Van de volgende fada'il van het gebed is dat je lang reciteert in, de, in het subh gebed en Zohar. Maar subh en Zohar, de lengte van het reciteren daarin, hij bedoelt daarmee de Sora na de Fatiha. Dat je daar een Sora reciteert die lang is. Hij zegt uh, de lengte van het reciteren in Sobh is niet even lang als in Sdohar. Maar die van Sobh is langer dan die van Sdohar. En in Salat Sobh en in Salat Sdohar horen het, het reciteren van de lange Mufassal. En dat zijn uh, de, de soor die beginnen van soort te volgens de, de meshoor. Ja, het begint van tot, tot Abasa, Abasa is niet van de lange, eh, uh, Bij Abasa begint de middellange. En van de fadail van gebed is dat je, kort reciteert in Salat al Asr en in Salat al Maghrib. En in Salat al Asr en Salat al Maghrib reciteer je, uit de van de korte soar en die beginnen vanaf surat Doha tot surat Naaz en de volgende fadila is dat je middellange uh, surat reciteert in het isa gebied. dus dan reciteer je van de middellange surat en dat begint bij surat Abasa en eindigt بصورة الليل والليل إذا يغشى في ذو الداد لك في ذو الداد الصبح و الظهر دار إين ريشي Soor dit hoofdstuk van de Koran ad-Dillalna mufassal en dus Zain dit soort je kan eentje kiezen soort van al-Hujurat soort van al-Nad Soort soort van Abasa Abasa valt niet in één rak'a van sub, en, en dan kies je weer eentje daarvan. In de tweede rak'a van sub, en in Salat al-Dohar, kies je weer eentje van die hoofdstukken van de Koran. En dat zijn lange Soar vergeleken met de andere. En in Salat al-Asr en Maghrib kies je vanaf de Soar uit de korte hoofdstukken. En dat zijn, die beginnen vanaf Doha tot Nes. ديس اسي دي تير ايست تيلك ار ايست تير فاتحه ان سوره دي سوره كيشين فان الناس يا مثلا دي, دي ايليت الفيل ان اي ست ركعه انا الماعون يا انا العسا د د ميدل لانج فلو ديس تيس عبس ان دي. بس أشيء إشياء ريت ست ريت ست فاتحة أن دعنا كيشبه ببساطة عبسة. أنا تقدرك على ريت تري فاتحة إن صورة ببساطة سبحت مغربك الأعلى. ياه. وذاكش البداية دافن. بس دكتي ان سبعة المغرب خاير صرت الحجرات ريت تيرا. ياه. يكانت كي جتسة حجورات. Tot neben. Ja. Gemiddelde zijn tussen abessa en soort leil... En korte zijn vanaf Doha tot een neus. Dit is de mendoeb van het gebed. ...mustahabat. Maar... ...dat is als je die toer kent, hè. Stel je voor je kent ze niet, je bent nog bezig met leren... ...dan is het een ander geval. Of, zoals imam lezing zegt, hij zegt... ...bijvoorbeeld, het is een nauwe tijd. Dan niet, dan vervalt het. Of er is een andere noodzaak. Dan, ver, dan vervalt het. En dan hoef je niet per se, als je in een stop bent, en je hebt nog vijf minuten dat je slot de gaat resisteren, dan registreer je gewoon kort, zodat je binnen de tijd het gebeurt verlicht. Dan is het ook mustahar. Oordeel van iets naar iets, krijgt zelf het daarvoor. Als iets naar haram leidt, is dat geen haram. Als iets leidt naar wajib, is het wajib. Als iets leidt naar mandub is het En Van de volgende fadail is dat je. In de eerste rak'a uh, reciteer je langer dan in de tweede rak'a. Ja? Dus dat soort, uh, we gaan het zo nog doorbidden. De eerste rak'a reciteer je langer dan in de tweede rak'a. Ook al is die Sura die je in de tweede rak'a reciteert langer dan de eerste. Het gaat erom hoe lang jij erover doet met resisteren. Uh, bijvoorbeeld in de, uh, in de eerste rak'a reciteer je heel traag. Ja? En in het tweede ga je heel snel registreren, maar je houdt wel aan de, dat, dat er geen uh, leggen komt in, in de verze. Dus dat is weer een aparte mustahab uh, binnen het geval, dat de eerste rak'a langer is dan de tweede. En de volgende mustahad is dat de eerste zit voor de shahud korter is dan de tweede, als er een tweede is. En dat je Rabbana walak al-Hamd zegt, dus hij zegt voor de Ma'moon of de imam, semi-Allah, wil imam hamida, heeft gezegd. Ja, dus het is sunnah. Om um, voor de imam en voor de fed. Om um, semi Liman Hamidah te zeggen. Maar de ma'moon die zegt. Rabbana lakal Voor hem is het geen sunnah. Maar is een doob. Om um, Rabbana wa kalhamd te zeggen. Dat betekent dus dat de imam. Hij zegt alleen Semi'Allahu Liman Hamidah. Hij ha zegt geen Rabbana lakal ان ده ماءموم زق حين سمع الله لمن حمده هاي زق الي ربنا ولك الحمد إذا بدك ان دفض بس بيalign a bit هاي زق الا بع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ان من فضائل التسبيح في الركوع والسجود dus, tezbih betekent dat je subhanallah zegt. En tahleer betekent dat je la ilaha illallah zegt. En takweer betekent dat je zegt Allahu Akbar. Hij heeft het over, dus het is een doel om tezbih te doen en in de rokor en in de sejoed. Maar hij heeft niet gesproken over het oordeel van du'a. Mag je du'a doen in de rokor? En in de sujuud of mag dat niet. Terwijl het zegt van het doen van de dua. Is op de minst hebben, Omdat de profeet sallallahu alayhi wa heeft gezegd. Bij de record moeten jullie jullie heer, jullie heer verheerlijken. En in de sujuud moeten jullie jullie best doen in het uh, vraag van Allah. Dus in het doen van de dua. Want. Er is een hele grote kans dat jullie dua gehoord wordt. Of beantwoord wordt. Dus, uh, imam al-Abi al-Azari zegt, we begrijpen uit de uitspraak van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dat het uh, heel waarschijnlijk is, dus heel sterk uh, is dat je dua geaccepteerd wordt. Want de sujud is plek waar... Uh, de dua geaccepteerd wordt. Er zijn bepaalde momenten dat de dua geaccepteerd wordt. Bijvoorbeeld, er zijn een hadith daarover. Bijvoorbeeld, tussen de, de azaan en de iqama, En tijdens de iqama, En voordat de imam tekbeerde l-ihram doet. Dus als de uh, uh, mokim is bezig met het doen van de is het beter voor je dat je du'a doet. Want dan gaan de poorten van de, de hemel open. En bijvoorbeeld bij regen is het ook, een, uh, want dan komt de rahma neer, is het ook een uh, moment dat de doa edel geaccepteerd wordt. En er zijn andere momenten en situaties waarin de doa edel geaccepteerd wordt. Maar we hebben het niet specifiek over het gebed. Uh, imam Al-Azhar hij zegt, de Sheikh van mij, zeg heeft gezegd, dat het is mustahab. Uh, op zich, Imam Malik heeft daar geen specifieke uh, zwijf voor uh, gereguleerd. Hij zei, hij heeft ook niet gezegd, je moet drie keer, vier keer, vijf keer of zeven keer. Hij heeft, zich daar, niet, uh, heeft daar geen uh, limiet aan gegeven. Maar de Malik geleerde, bijvoorbeeld Imam Ali, hij zegt, لما بس تسميح إن إن ركوع إيش سبحان ربي العظيم وبحمده أن إن السجود ذكي سبحان ربي الأعلى وبحمده ده is the best ده the perfect manner. دهس، wat begrijpen we de uitspraak van in de Maliki is dat heel je doet geen dua in Rokkoa. Als je in Rokkoa bent, doe je geen dua. Is de bewijs daarvoor, is wat hij heeft genoemd. De Profeet heeft gezegd: In Rokkoa verheerlijken jullie jullie heel, En in Sujud doen jullie dua. En om de praktijk van de geleerden van Medina. Er zijn hadith waarin de Profeet dua heeft gedaan. Maar de praktijk van de ulema in Medina. Heeft bewezen dat dat niet meer in de rokoor wordt gedaan. En dat duidt altijd op abrogatie. Dus dat het men zo Dus Subhanallah rabbi al-adim. subhan betekent. Allah is vrij van alle. Uh, dingen die niet die, uh, minder zijn. Dus Allah is perfect. En hij wordt verheerlijk. wabihamdihi en met het danken van hem. Ja? Dus je verheerlijkt je Heer. Ja? Je, maakt, uh, je prijst hem door middel van te zeggen dat hij vrij is van alle uh, minderheden. Of uh, iets wat, wat een minpunt voor jou is. Daar, da, daar maak je hem vrij van. Dat is een vorm van prijzen. En daarna dank je hem. Van de vol euh, volgende fabaaien van het gebed is te min silen. Dus in een stille manier, hij min zegt. Dus als je bidt achter iemand en hij zegt dalil dan zeg je niet, dus, uh, niet. Zo iedereen lijkt. Maar in de Malik met hem, hoor je in een stille manier. Dus niemand hoort je. Waarom? De alleen hebben gezegd, omdat het een dua is. Je doet du'a en van de van de van de, no, uh, de, de, de waarde van du'a, of de normen van du'a dus gewoon de, de, de, de zeden, ja, de gedragsnormen van du'a is dat je uh, in, in een stille volume zegt. Dus je, je gaat niet luid, du'a doen. Oh, Allah geef mij dit, die schreef. Nee. In stille manier, dus als je şey ma'moon bent, dan zeg je amin. Als de imam wel op daling ja. zegt, als je fez bent, als je alleen bent, dan zeg je ook amin. Maar de imam zegt geen amin. Als de imam zegt wel op daling. Dan zegt hij geen ami. Want hij doet dwa, Ja, hij is uh, vertegenwoordiger van de jamaa. Hij doet dwa en wij zeggen ami. Wij beantwoorden hem daarop. En dit bewijs hiervoor is de praktijk van de salaf in Medina. Dat is de bewijs hiervoor. Er zijn ahadith maar er zijn weer die dit steunen. Maar er zijn ook ahadith waaruit blijkt dat ze dat niet steunen. Maar wat, is de, wat heeft de, het laatste oordeel gegeven? Is de praktijk van de ulema in Medina. Ja, dat gaan we nu behandelen. Imam, imam al-Shazili, hij zegt. Amin is een naam van Allah. Ja? Maar imam al-Abi al-Azari zegt. Uh, er is geen authentiek bewijs daarvoor dat Amin een naam van Allah is. En naam van Allah, je kan niet aan Allah een naam toevoegen, alleen als het bewijs daarvoor is. Ja? Dus je kan niet zeggen, naam geeft aan Allah. Kan niet. Alleen wat bewezen is, dat, dat, dat de naam van Allah is. Dus hij zegt, wat is de reden dat Amin niet de naam van Allah is? Omdat het niet bewezen is. En hij zegt, de sterkste mening is... Dat heeft een, uh, een naam, dus uh, zelfstandig naam voor Isem, dat duidt op: vraag om te beantwoorden. Dus dat betekent: al oh, alsjeblieft, Allah beantwoord ons. Amen. En hij zegt, het bewijs daarvoor dat het niet de naam van Allah is, maar dat het een islam is dat duidt op uh, een verzoek om te antwoorden. Is wat de profeet sallallahu alayhi wa sallam, heeft gezegd. Diegene, Allahumma amin zelf, is alleen nadruk. Oh Allah, antwoord om. Je kan zeggen, amin, met antwoorden. Dan is die Allahumma, die is er wel, maar die is uh, afwezig. Het is niet te horen. Maar de betekenis duidt erop dat je Allahumma amin bedoelt. Je bedoelt Allahumma amin. Maar omdat, je, dat je, uh, omdat het vanzelfsprekend is dat je Allah bedoelt, wordt het achterwege gelaten, wordt het niet gezegd. Maar als je Allahumma amin zegt, dan is het alleen weer nadruk daarop we legt. Het is niet iets van, als ik Allahumma niet zeg, dan betekent het iets anders. Want de du'a is sowieso met de intentie gericht naar Allah alleen, subhanahu wa taala. Daarom. De vijf daarvoor is, dat de profeet sallallahu alayhi wa heeft gezegd, diegene die ameen zegt, tegelijk met als de malaïken, de engelen zeggen ameen, dan is, zijn zijn zonden vergeven. Dus de uh, vorige zonden zijn vergeven dan. Ja, dat betekent het. Het betekent, verhoor mijn doa. En het is vanzelfsprekend dat Allah wat bedoelt. Oké, okay, hij zegt. Dus de, de ma'amu mag geen amin zeggen. Alleen als hij de recitatie van de... Imam hoort. Dus jij mag geen in zeggen. Alleen als jij de resultaat van de imam hoort. Vroeger had je geen luidsprekers. Dus als je niet in de eerste, tweede, derde rij was. Je zat helemaal achter. En die moskee had geen koepel. Ja, want koepel is ook een vorm voor echo. Dan hoorde je hem niet. Zelfs nu want als je bidt en die luidspreker gaat uitklaren. Je hoort niks meer. Daarom je vroeger een moskee. Dus uh, dat heb je nog steeds in Marokko. Vooral in Jumu'ah. De moskee is dan heel groot. En in Marokko hebben ze geen, uh, geen uh, koepel. Hebben ze niet. In Marokko doen ze gewoon uh, een vierhoekig gebouw met één minaret. Zonder... Eh, uh, koepel, dat is niet bekend in Marokko. Daarom hebben ze een moskee. En dan, als die moskee heel groot is, die bestaat bijvoorbeeld uit 30 rijen, heel lange rijen, dan doen ze precies in de midden moskee. En die heeft een speciale plek. Ja? Als de imam Allahu Akbar zegt, dan zegt hij Allah Akbar. Hey, als de imam zegt, Allah, nemen Hamid, dan zegt hij hey, ...zodat de mensen achter hem, die verder achter zijn, die horen hem dan. Dus als de... Dus als je de Vroeger eh, het kwam het vaak voor, als je te laat was bijvoorbeeld... ...dat je niet de imam hoorde reciteren. De recitatie hoorde je niet. Dus je weet niet wanneer je Amin zegt. Maar ja, dan zou je kunnen zeggen van... ...ja, je hoort die andere Amin zeggen. En andere ollen hebben gezegd: Oké, okay, waarom mag je geen Amin zeggen? Hij zei omdat zolang je, zolang je de recitatie niet hoort en je zegt Amin, kan zijn dat je Amin zegt op een dua. Wat eigenlijk bijvoorbeeld de inam reciteert: een dua naar kwaad, bijvoorbeeld. ja, Bestraffing of zo, of vervloeking, en jij zegt Amin. En andere geleden hebben gezegd: Maar zo is, is er niet in de Koran. Ja? Dus, dus in de Medhub is er een uh, meningsverschil hierover. Maar de, de, daar is weer een antwoord op, dat weet ik niet, dat ben ik uh, vergeten, ik heb het in de middag gelezen. Maar in ieder geval, wat je weet is, als, voor ons is dat nu bijna uh, niet te voorstellen dat je de recitatie niet hoort. Ook al zit je helemaal uh, buiten de moskee hoor je de recitatie vanwege de Maar als je de, de luidspreker niet hoort of uh, de imam niet hoort reciteren. Dan zeg je geen amin. Uh, nee. Dat is de. De mese horen van de mezelf. Uh, wat is de bewijs hiervoor? Uh, hij zegt. Imam al-Abi r.a. Al hij zegt. De profeet s.a.w. heeft gezegd. Als jullie de imam horen zeggen. Walad dalin. Zeg dan amin. Uh, nee. Dat is uh, de bewijs hiervoor. En van de fada'il van de salat is Qunud. Qunud. Is mijn En Qunud doen wij alleen in salat subh. Alleen in salat subh. En dat wordt vandaag de dag niet geprakticeerd. Alleen in bepaalde uh, moskeeën, Marokkaanse moskeeën, bijvoorbeeld in Nederland. Maar dan geven ze hier uh, misschien... 10 seconden de tijd dat je die dua zegt. Maar dat zijn echt moskeeën waarvan je het nooit verwacht. Bijvoorbeeld in uh, moskeeën in Amsterdam, in Den Haag, niemand deed het. Genoemd, in Salat Slok. Maar wat is gedaan, er was in schidan, daar deed ze het wel, maar dan deed ze 5 tellen, 8 tellen, had je de tijd om dat te doen. En hoe merk je dat? De imam reciteert, is aan. Als hij klaar is met Sura, normaal gaat hij gelijk naar Loko, maar hij blijft een moment stil. En dat doet hij zelf Qunud en hij geeft jou de tijd dat je Qunud doet. Qunud, wat bekend voor ons is, is wat we in Ramadan doen. Dus ze bidden en dan chef, en dan Witten. En Witten, net voor elkaar gaan ze doa doen, gaat iedereen zijn handen opheffen. En dan doet de imam luide du'a en de mensen zeggen amin. Dat is gewoon goed. Maar in Malik Mazar wordt het niet zo gedaan. Malik Mazar ten eerste, je hebt je handen niet op. Ten tweede, het is niet luid. En ten derde, iedereen doet voor zich. Het is niet dat de imam du'a doet en jij moet amin daarop zeggen. Nee, iedereen doet de eigen du'a. En dit is alleen in Salat الصبح. Niet in Witten. We gaan niet doen in Witten. De chef eet in Hanne binnen weet ik niet. Wat ik weet, Genne doen in de witten en wij doen alleen in zomer. Er is een mening in de mensen die zeggen de, de laatste helft van Ramadan, de, de helft van Ramadan, die laatste, daarin doen ze het in witten. Maar dat is, dat is een heel zwakke mening. De mashor is alleen in Sobh. en maakt niet uit. Bijvoorbeeld sommigen zeggen als er bijvoorbeeld hongersnood is of uh, inflatie of uh, oorlog, natuurramp, dat je dan in andere gebeden kan doen. De gewoon zegt nee, alleen in subh. Waarom? Uh, bijvoorbeeld Imam Ahmed, volgens mij, hij zegt iets bid'a om in subh te doen. Ik weet niet zeker, maar hij zegt zeker, je mag niet in subh doen. Maar het bewijs voor dat je in subh alleen doet, is de praktijk van de ulema van Medina. En dat is een heel sterk bewijs. Want... Die mensen die bidden, zoals ze hebben gebeden bij de tijd van de profeet, generatie na generatie. Hoe kun je zoiets vergeten? Hoe kun je iets innoveren? Als je één ding innoveert, dan word je gelijk bekritiseerd. En in wat voor uh, milieu? In het milieu van de sahaba en hun kinderen en hun studenten en de studenten van hun. En dat is het. En dan kom je weer in een meli. En dat is het bewijs hiervoor dat je Qunut doet. Dus Qunut. Doe je in de laatste rak'ah van Salat al de tweede dus, als je klaar bent met registreren, voordat je rekocht doet. Je bent klaar met registreren en dan doe je die dua stil. Ja, je doet stil en je heft je handen niet op en je doet iedereen voor zich. Dus niet iemand doet dua en je zegt amin. Oké, hoe is die konot, die term daarvan, hoe zeg je dat? كثير. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله. ديزلات الزين ونثني عليك الخير كله. اثنيد مشهور. Want de profeet sallallahu, wat betekent het? Al het goede, wij prijzen u daarmee. Ja, we prijzen Allah daarmee. Maar de ulama hebben gezegd, dit is niet meer zo, Want de, dit gaat tegen de hadith. Want de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd. Uh... Wacht, wat Want de profeet sallallahu heeft gezegd, subhanak, ja, la ahsizana al alaik. Ik kan niet alle, alle vormen van prijzen, kan ik niet aan u geven. Want dat kan ik niet. Ik kan dat niet tellen, ik weet ze niet allemaal. Ja, dus dan horen wij dat ook niet te zeggen van, ik prijs u met al het goede wat bestaat. Dus die zin eigenlijk, die moet je doorstrepen. اكبت علينا في في النص النبوي هذا يذكر هذا يذكر اللهم ان نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك نشكرك ولا نكفرك ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحفذ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 en we geloven in u. we stoppen al, al onze vertrouwen in u. Nashkoroka, we bedanken u en we. Wannubika betekent, we geloven niet in u en betekent ook, we zijn niet ondankbaar. Wannubika, wat betekent dat? We stellen ons nederig op en ze onderwerpen ons aan u en وَنَخْلَعُ Dat betekent... We gooien alle koffer. Alle ongeloof. Alle ideologieën van ongeloof. Als het نَخْلَعُ betekent als je een, bijvoorbeeld een uh, halsband hebt. Je haalt hem eruit. Ja, je haalt hem eruit. Dus als het ware... Moet je zien die, die ongeloof... Die halen wij uit onze hals. En dat is uh, figuurlijk in Arabisch teken van... Je hangt het niet aan. Je gelooft daar niet in. Dus dat gooi je eruit. Dus dat is een vorm van: je, je verwerpt, en je bevrijdt jezelf, en je stelt jezelf vrij van ongeloof. Want we geloven dat u de enige. Uh, God bent en de enige die, verdient, uh, die het verdient om alleen aanbidden te worden. Dus je doet eerst uh, verwerping van ongeloof. En dan doe je verwerping van de ongelovigen. Hij zegt. Uh -huh. En ze doen afstand van degene die in u ongelooft. Allahumma ijaka na'budu. O Allah alleen u aanbidden wij. En alleen voor u uh, bidden we. En doen wij het zo goed. Dus we doen al onze daden die we doen. Om u tevreden te stellen. En dat betekent. We doen dat heel snel. Dus onze daden voor u doen we heel snel. We gaan niet uh, luieren. Dat betekent het. En we verlangen en hopen op uw genade. En... We vrezen uw bestraffing, de ware uh, die bestraffing, die zeer zeker de ongelovigen zal treffen. Hier zie je dit, de, het ware, la ilaha illallah, dit is geen dua, alleen in de vorm van dua. Er zijn bepaalde bijvoorbeeld, Neum Mu'tazila van deze tijd, die zeggen, die, die kwamen met die uh, gedachtegoed van Sicilia, ja, dus dat je duizend in één, die moet ook uh, ongeloof verklaren van de duizendste, anders is die duizend in één ook ongeloof. Had. Toen ik hen had gevraagd van oké, okay, wat is jullie bewijs hiervoor, want dit is een hele zware iets. Als jij zegt van dit is van de islam, dit is van la ilaha illallah, dan moet dit heel duidelijk worden gemaakt in de Koran en Sunnah. want... Uh, hoe belangrijk iets is, hoe vaak en hoe duidelijk uh, het wordt gemaakt in de Koran en de Sunnah. Maar ik zei tegen hen: uh, Dit wat jullie zeggen staat niet in de Koran en de Sunnah. Je leest dit niet in de Koran. Je leest het niet. Toen zei ze tegen mij: Ja, maar uh, verwerping van ongeloof en ongelovigen is ook niet duidelijk in de Koran en de Sunnah. Uh, Allah en zijn profeet hebben niet gezegd: Ja, je moet uh, vrij zijn van ongeloof. En diegene die ongeloof, dus de ongelovigen, moet je ook uh, vrij van hen zijn. صادق في قران سيدنا تبعا دهت gewoon geloof want hier is zelfs in die dua van qunut wat je hoort doen idr dakh sad Hoor je dagelijks te zeggen? Hoe zeg je dit staat in de Quran en Dan zie je hoe onwetend ze zijn. Ja, dan zie je hoe onwetend ze zijn en Hewa. ze volgen Hewa. Want als jij Allah heeft gezegd tegen Adam, diegene die mij leiding volgt, wat ik heb geopenbaard, die zal gered worden. Allah heeft niet gezegd uh, Maak er zelf wat van, kom zelf met uh, iets, dit is ongeloof, dit is geen ongeloof, nee Allah zei volgens mijn leiding, wat ik heb geopenbaard, ja. Dus wij horen alleen te geloven wat in de Qur'an en de is, je kan niet tegen mij zeggen, je moet iets geloven, en het is niet in de Qur'an en de Sunna. En de ulamen hebben er niet over gesproken, dan zegt de ze tegen je, Ja. Het, het was zo duidelijk, de ulama zouden er niet over spreken. Uh, ulama spreken hoe je naar de WC moet gaan, en dan gaan ze niet spreken hoe je moslim moet zijn. Dat is onzin. En dat is bij alle mubtad, ja, Allemaal zeggen dat. Allemaal. Allemaal hebben deze fundament. Ze zeggen, of ze zeggen tegen je, het is niet belangrijk, want in die tijd was het duidelijk. Of ze zeggen, ja, het hoeft niet in de Koran te zijn, want je komt erachter met je logica. Maar logica is geen bewijs. Ik kan niet tegen jou zeggen, jij moet dit geloven, omdat ik dit vind. Dit vind ik logisch. Dus jij moet daarin geloven. Z Zolang het niet... Het, als het niet bevestigd wordt door de Koran en de ik hoef daar niet in te geloven. Dit is een korte uh, commentaar daarop. Want ze proberen die mensen die... Die daar onwetend over waren. zeggen ja maar. Ze zeiden, de eerste die daarover sprak is Mohammed ibn Abdullah. Hij, hij is de eerste die, die heeft gesproken over. Je moet geloven dat uh, shirk sh uh, slecht is. En dat moslims geen moslim zijn. Hij zegt, dat is de eerste. De Qur'an-Sunna was niet daar duidelijk over. Dan zie je hoe onwetend ze zijn. Het is gewoon pure hel je, je hebt geen bewijs en dan ga je iets zoeken. Je zoekt maar wat. En daarom bouwen ze weer andere vormen om andere mensen tot ongelovig te maken. Allemaal op één uh, één verrotte. Hey, maar een rotte. Gatka. deze. Dus dit is de konoot die je hoort te zeggen. Je zegt dit stil, zonder je handen op te heffen in jezelf. En daarna doe je het voor jezelf bijvoorbeeld. En daarna ga je naar elko. Dus stel je voor, je vergeet dit. Je doet geen konot. En je doet Roko. Dan moet je niet terug gaan naar, naar je staande positie. Maar je doet het je ben klaar met Roko, dan ga je weer omhoog, ja? Zeg Allah Hamida. Of En daarna doe je die konot. Heb je weer de kans om konot te zeggen? En daarna ga je naar te doen. Oké, de volgende fadele is het doen van du'a na de tweede t en voor de salam doet. Dus als je t gedaan en je hebt salatu al nabi gedaan, dan heb je En de bekende is Allahumma inni auzubika min al mina Jahannam, mina azahabi al qabr min mij al-Uzubika, al-Uzubika, om mij al-Uzubika, al-Uzubika, dit hoor jullie te zeggen als je klaar bent met slim in teshahud. Niet te slim, maar ik bedoel, salah uh, al-Nabi. Maar die, de hadith die duidt op bevel. En bevel duidt op, normaal, dat iets verplicht is. Maar bevel duidt niet altijd op dat iets verplicht is. Wanneer duidt het niet op dat het verplicht is? Als er karena is. Dus een bijteken. Of een indicatie dat het niet bedoeld wordt. Maar er wordt alleen nadruk gelegd van dood, want het is goed. En daarom hebben de ulema gezegd dat het is mijn dood. Ibn Hazm Zahiri zei, als je dat niet doet, is je gebed ongeldig. Want de profeet zei, je moet doen. Je hebt niet gedaan, dus je gebed is ongeldig. En dat betekent niet van van Zahiri. Alles letterlijk nemen. Oké, okay, de volgende fadila is... Als je naar Sujud gaat, dat je, dat je de grond aanraakt, eerst met je handen en niet je knieën. Dus als je naar Sujud gaat, raak je eerst je handen de grond en dan pas je knieën. En als je weer opstaat... Dan uh, verlaten uh, je handen als laatste de grond. Dus e als je opstaat, gaat eerst je knieën omhoog en dan pas je handen. Dus precies hetzelfde. Eerst gaan je handen naar beneden en dan je knieën. En als je naar boven gaat, eerst je knieën en dan pas je handen. En de volgende vraag is, uh, hoe doe je goed? Dus je pink en je ringvinger en je uh, middelvinger die leg je op vlees de, de, de spier onder je duim. Dat laat ik even zien. Dus dit is de. Dit is dit, uh, de vlees onder je duim. Dit. En dan leg je je middelvinger en je ringvinger en je pink daarop. Ja, zo. Ja? En die daar leg je zo. En je wijsvinger zo. Zo. Oké, okay, hoe leg je het op je knie? Leg je het zo, of zo, of zo? Je legt hem zo. Even nog zei, de zijkant van je wijsvinger. Richt naar omhoog. Ja? En die andere kant richt naar je voet. Dus zo. En die gaat links van rechts Zo doe je het dus. Is duidelijk? En je hoort je wijsvinger te bewegen terwijl je het doet. Dus het tashahud, en als je salat al de doet, en dua, beweeg je hem. Waarom bewegen je hem? Omdat er een hadith is overgeleverd dat het een vorm van kastijding, betraffing is van de duivel. En de, de ulama hebben gezegd, er is een ader die loopt vanaf je dus je wijsvinger, naar je hart. Waardoor je hart, je gaat niet vergeten. Zolang je dat doet, je beweegt, dan alsof je je hart wakker houdt, ja. En als je hem beweegt, je, je vinger moet stijf zijn, je wijsvinger, is dus niet scheef. Dus bijvoorbeeld, hij is niet zo. Je doet niet zo. Sommige mensen doen zo. Je hoort niet zo te doen, gewoon zo. Ja, dus niet zo. Gewoon zo. En je linkerhand leg je plat op je knie. En de volgende verdere is. Als je lekoe doet. Dat je je handen op je knie legt. En als je sejoe doet. Dat je de, de handen plat naast je oren legt. Of dichtbij. En het is mijn doel dat je. Vingers tegen elkaar aankomen in Sujud. En dat ze uit elkaar zijn in record. En van de Fadail, volgende is. Dat de man, dus niet de vrouw. De man hoort, uh, als je in Sujud bent, dan. Je ellebogen raken je zij niet, je ribben niet. En je dijen raken niet jou, jouw buik. Zo hoort dat en de knieën komen niet tegen elkaar aan als je in zo bent voor vrouw is het tegenovergesteld en dit is in de midden de enige moment wanneer het gebed geschept met, die, met de, van die, van die van de vrouw met die van de man de vrouw, haar buik moet tegen haar dijen aankomen en haar uh, ellebogen tegen haar zij dus ze moet zo krap zitten om zo haar lichaam أه.. هذا هو أفضل المنزل الذي يجب أن تريدك و الثالثة الثالثة الثالثة هي التكبير عند الشروع في أفعال الصلاة إلا في تكبير في القيام من الثنين فإنه يكبرها بعدما يستوي قائما فهذا بخزيح تكبير السنة ما أعجب تهي التكبير ما أفضلت هذه الضمية؟ أفضلت أه.. Als je tekbeer doet, je doet tekbeer terwijl je beweegt. Dus niet je zegt Allahu Akbar en dan doe je Rukoh. Of je doet eerst Rukoh en als je er bijna bent zeg je Allahu Akbar. Nee. Je begint als je staat Allahu Akbar en je, je zegt Allahu Akbar terwijl je naar beneden gaat. Dus terwijl je nog in Rukoh bent, dus halfwege, dan ben je nog halfwege met het zeggen van Allahu Akbar. Dat is de mandoel. Het is zonna om Allahu Akbar te zeggen, maar mijn doel is dat je het zegt terwijl je beweegt naar de volgende positie in het gebed. En dit geldt voor de imam en voor de vers en de makmum. Allemaal doen het op deze manier. En van de fada'il van het gebed is Tawarrook. Tawarok, als je zit, dus ieder moment dat je zit in het gebed, hoor je Tawarok te, te doen. Hoe is Tawarok? Normaal, wat er geleerd wordt in Nederland, bijvoorbeeld, of in Europa, zit je op je linkervoet. Dus je linkerbeen leg je op je linkervoet. Ja? En je rechtervoet zit je verticaal. Ja? Zo, met je tenen gebogen. Zo, zo is dat de bekende, bekende manier, toch? Maar in medicament heb ik het niet zo, heb, je zit niet op je, met je linkerbeen op je linkervoet, nee, met je linkerbeen zit je gelijk op de grond, ja, en je linkervoet en scheen die zet je onder de scheen van je rechtervoet, begrijpen jullie dat of niet? Zo zit je. Dit geldt voor de man, voor de vrouw. En zo zit je altijd. Dus niet alleen in de eerste je hoed. Of laatste je hoed. Nee. Zo zit je altijd. Ik zit niet zo. Ik zit niet zo. Uh, ik kan dat niet. Als ik zo zit, dan val ik om. Daarom. Ik kan niet zo zitten. Als ik zo zit, dan val ik om. Dus, dan zit ik gewoon op mijn linkervoet. Uh, Ibn Umar, hij had dat ook, hij zat zo en toen, uh, een van de studenten, hij zag hem zo zitten en toen zei hij ging hij ook zo zitten, zei hij tegen hem, waarom zit je zo? Hij zei jij zit zo, hij zei ik kan niet, ik kan niet zo zitten. En dat is niet de sunnah, je moet zo zitten. En toen heeft hij hem dat vermeld en hij in Imam Muatta, deze verhaal heeft uh, mijn uh, Malik en zijn Muatta vermeld. Hm. En dat is de bewijs dat je zo had te zitten. Oké, okay, en je hoort je handen, dus je rechterhand op je rechterknie te zetten, als je zit, en je linkerhand op je linkerknie. Oké, okay, stel je voor je doet dat niet. Je komt terug van een sojour, die gaat zitten, maar je laat je handen op de grond. Is dat niet gebed geldig? Daar is het geen leven over. Maar de waarheid, de sterkste mening is dat het geldig is, maar je hebt iets gedaan wat je niet hoort. Een van de vada's van het gebed is dat je met je nek, als je de slim doet, de eerste teslim, dat je naar rechts beweegt voor iedereen die bidt, voor de imam of mu'min of mu'mfarij. Ma ma uh, maar hoe, hoe doe je dat? Hij zegt, uh, je begint als je zegt salamu alaikum. Beweeg je, je hoofd een beetje naar voren. Assalamu alaykum En dan als je die kerf en miem zegt. De dus laatste twee letters van alaykum. Dan beweeg je een beetje naar rechts. Niet helemaal. Gewoon een beetje dat ze de, zijkant van, de rechterzijkant van je gezicht zien. Maar hij zegt hier voor de imam, voor de Ma'am, voor de munfarid. Maar dat is niet zo. Imam Ali zegt in zijn uitleg op uh, Khalil. Hij zegt. Alleen de imam en de fez horen dit zo te doen. Dus eh, bij salamu alaikum, bij kafmim, doe je een beetje naar rechts. Dat doe je de rechterzijde van je gezicht zien. Maar de ma mum hoort helemaal naar rechts te doen. Dus als je achter de imam bent, doe je helemaal naar rechts. Dat is de mashuul. En de volgende voordelen van het geduid is, kijken naar de plek waar je zo doet als je bidt. Ik heb twee daar doorheen gedaan, waarom? Want het is niet dit is niet de mesho, dit is niet de mesho. De als je bidt, kijk je naar voren. Je kijkt niet naar de plek waar je zo doet. Waarom, in mijn sowieso, het is de praktijk van de ulema in Medina, is zo. En in mijn heeft ook een andere, andere reden genoemd. De vart de de en de Sunnah is dat je staat, dat je verticaal staat. Als je naar de, naar de plek van Sujout kijkt, dan betekent dat je hoofd een beetje moet buigen naar beneden. En dan is er geen sprake meer van staan. Dus helemaal dat je verticaal bent. Qiyam, daar is geen sprake meer van. En de verhaal dat Omar dat di Allah, hij zag iemand met de hoofd naar beneden kijken Ja? En toen zei hij tegen hem, Goesje, concentratie zit niet in de hoe je hoofd zit. Goesje zit in het hart. Dus ga normaal staan. Dat is bewijs 2. Bewijs 3: Imam Kottobi en imam Ibn Arabi en imam Ibn Abdelbad. Hij zei de vers en waar jullie zijn, richt jullie gezicht. Naar de moskee van Haram. dus dat betekent dat je naar voren moet kijken en niet naar beneden, want dan ligt je niet je gezicht naar dat. Bewijs 4 is wat Iman Ibn Battali heeft gezegd in zijn commentaar op Sahih al -Bukhari. Hij zei dat Ibn Abbas, volgens mij of Annette ibn Umalik, an ze zeiden, we zagen de profeet, we wisten dat hij aan het reciteren was, want we zagen ze baard bewegen in het gebed. En hij zegt dus, dit is het bewijs dat ze naar hem keken. Ze keken naar voren, ze keken niet naar beneden. Want als je naar je plek van je stedioed kijkt, dan zie je niet wat de imam doet. En, het is de bedoeling, dat je kijkt naar de imam, want je moet hem volgen. Dus je moet weten wat hij doet. En dat is de vierde bewijs hiervoor. Dat je, je kijkt niet naar beneden, je kijkt naar voren. En dit is wat imam met al aarde zegt. Hij zegt, deze fadila die hij heeft genoemd, is niet uh, de masjoon. Hij zegt... هذا التخصيص الذي درج عليه مصنفونا طريقة مرجوحة مرجوحة بتكون اسمي بسترقسته المعول عليه أن النظر إلى الإمام عام في جميع أعمال الصلاة لأنه يتحق في أمامه في كل مكان من الخبض أحد الفضائر من الخبض هو أنه يجب أن يكون هناك لأنه يكون هناك فورهوش أمامه يكون هناك فورهوش uh, belemmering daartussen is. Bijvoorbeeld kleding, tapijt. Dus dat je gelijk. Alleen je gezicht. Je mag staan. Je mag je knieën mogen. Bijvoorbeeld op, uh, op een, uh, een kleed. Ja. Maar je handen en je gezicht. Moeten direct met de grond zijn. Dus je moet gelijk de grond aanraken. Zonder dat er uh, iets is. Plastic of stof. Ja, maar hier zijn uitzonderingen erop, bijvoorbeeld in de moskee, ja, dan kun je dat niet voorkomen. Dus in plek waar dit kan voorkomen, dan hoor je zo te bidden. Dus als je thuis bidt, hoor je geen kleed neer te leggen. Je mag die kleed neerleggen, maar niet dat je gezicht en je handen de kleed aanraakt. Als je tapijt hebt, is het weer een ander verhaal. Tapijt, laminaat, dat soort zaken, ja. je kan niet zo'n stuk eraf gaan halen. Het dus tapijt dat je hebt over de hele huis, of laminaat of zij, Het of... is gewoon iets, ja... Dat betekent dat je laminaat bijvoorbeeld hebt, of je hebt tapijt, dat je niet nog een tapijt erop gaat gooien. Dan dus gooi je nog een uh, kleed erop. Imam uh, de khalifa Omar bin Abdul Aziz. Hij was khalifa. En zo rijk was hij. Dat hij ging bidden, dit hij... Haseer. Haseer is van... Van de nagen palmboom, hij heeft als het oud wordt, heeft die waar de bladeren aan aanzitten, die bladeren worden weggehaald en dan die stengel En daarvan wordt de tapijt gemaakt. Riet. Ja, ja, wordt tapijt genoemd. Wat deed hij? Dan had hij zo'n rieten tapijt. En dan ging hij... Hij, hij zette die rieten tapijt en dan ging hij... Gooi hij aarde op de plek waar hij zoet doet. Dus als hij ging bidden, dan deed hij sejoed op... Die aarde. En waarom is dat? Om je nederwerping en onderdanigheid voor Allah te bewijzen. Nee, je hoort niet op gebedskleden te bieden. Grote kleden, ja, ligt er aan. Als je zo'n heel grote tapijt hebt, ja dan. Vroeger in de moskee van de profeet was geen tapijt. Was grond, direct grond. Ook geen beton of tegels, nee, gelijk grond. En daarom, zonden de zin hadith, dan zag je de profeet in op zijn gezicht, modder en water. Wat ik bedoel is dat je gewoon zelf zo'n kleed pakt, ja, die je kan kopen van 1 meter. En dan ga je daarop binnen. Dat hoort niet. Je hoort gelijk direct op wat je op de grond hebt. Ja? Of je hebt grond, of je hebt tegels, of je hebt uh, laminaat, of je hebt uh, vinyl, of uh, zij, of tapijt. Een beetje gelijk daarop. Niet dat je dan nog iets plastic zak erop gaat gooien, of uh, gebed uh, kleed, etcetera. Dat is de hele bedoeling. En van het verdwijnen van het gebed, eigenlijk is het niet verdwijnen van het gebed, want het is buiten het gebed deze. Lopen naar het gebed, dus naar de moskee, dit geldt voor de mannen en voor de vrouwen wanneer het aangeland voor hen is, bijvoorbeeld Jumwa, Biwakar, Oetekin, tien Dus dat je niet, leidruchtig of veel weg en zo, om je heen kijkt, zo, dat je zo naar de moskee loopt, maar je loopt met nederwerping en rust. En je kijkt naar beneden. Dat is een fadila als je naar de moskee gaat. En dat de rijen in het gebed recht zijn en dat je geen Bismillah zegt als je begint met vad gebed, en zo ook dat je ook geen audibilai zegt, als je begint met reciteren in de Dit geldt alleen in vad. In uh, neville mag dat. En Bismillah mag als je met bedoeling doet dat je uit de gilaf wilt met Imam Shari. Dat is geen macro. Dit is eigenlijk macro. Hij noemt die. Maar ja. Want Inon Fabi, het Sarah. Dus als je klaar bent met gebed, dan doe je gedenk aan Allah. Zoals het registreren van de Kursie En dan zegt Inon Shari. Wat de profeet sallallahu heeft gezegd, wie eindelijk reisteert, na ieder gebed, dan is er niks wat hem verbiedt om de paradijs te betreden, alleen dat hij dood gaat. Dus dat is de enige belemmering. En deze hadith is Hassan, is niet Da'ith. Ook al was hij Da'ith, dan is nog een, een, een reden genoeg om het te praktiseren want dat is de menheid van de vokaha en van de muhaddithen, behalve die mensen van vandaag gezegd die zo genaamd zeggen de muhaddithen zijn normaal hadith dat heeft zolang het niet een mawdoor is en niet schadeer het doof, heel zwaar het dacht. dat is bijna meestal een dan kun je het gewoon praktiseren maar deze hadith is Hassan Tabarani heeft toegevoegd en het zegt van Kulhuwa Allahu Ahem وأدخل بالكفر تصبح أنا هالزخفان دريم سبحان الله دريم دبكي الحمد لله أنا دريم دبكي الله أكبر أنا دكتور أنا دكت دهوند السماء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بتسد لا تفصل الله قل هذا وأستغفر الله لي ولكم ولي لخير هو الغفور الرحيم. حسّت. What is اجلني <تصفيق> وتحسسي